2 uur Femke Woldhuis met het NOS journaal. Vanwege een grote brand in een meubelzaak in Brummen in Gelderland zijn omwonenden geëvacueerd. De hulpdiensten besloten tot evacuaties omdat er een risico is dat het vuur overslaat. Bovendien komen de flinke rookwolken uit de brandende winkel, zo meldde de brandweer. De brand woedt in het centrum van de plaats. Voor de omwonenden wordt opvang geregeld. Ook een dierenspeciaalzaak en een dierenkliniek worden door de brand bedreigd. De dieren zijn levend uit de winkel gehaald. Het treinverkeer rond station Rotterdam Centraal is helemaal stilgevallen. Dat komt door een stroomstoring. Hoe lang de, st de storing nog gaat duren kan een woordvoerder van NS niet zeggen. Er worden bussen ingezet om reizigers te vervoeren.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 Woensdag zei de Iraanse president Rouhani al... dat de kwestie over een half jaar uit de wereld moet zijn. Het weer, vannacht koud met 4 tot 9 graden. Er is kant op vorst aan de grond, overdag geregeld zon... en ongeveer 17 graden. En in het weekend meer wind, maar wel mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max... Nachtzuster, Astrid de Jong. We zitten in de Indian Summer. Het is niet eens meer zo koud. En dat betekent dat sommige mensen weer wakker liggen s'nachts en daar ben ik blij mee... want dat betekent extra bijdragen en extra vragen. Bel met alle vragen die je te binnen schieten naar 0800-1121. Dan maken we er samen een mooi radioprogramma van. En als andere mensen dan weer bellen met de antwoorden... dan zijn we rond 0800-1121. Of een mailtje, ook heel makkelijk. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Een tweet naar Ed Nachtzuster kan ook. Of kijk eens even op de Facebookpagina. Facebook.com slash nachtzuster. Allemaal mogelijkheden om bij te dragen aan dit programma. En de mooiste is misschien wel de chat te vinden op omroepmax.nl. En dan links even de chat aanklikken. En dan kun je meepraten met alle mensen die zich daar bevinden vannacht. 0800 1121 is het telefoonnummer.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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht, Doe Nacht wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht, al ik de morgen. Nacht, je morgen. Nachtzuster, aan Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets aan de Nachtzuster Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nacht, Doe iets aan mijn pijn Zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik brand van binnen. Nacht zuster. Doe iets van de pijn. Nacht zuster. Wat ben ik zonder oude zorgen? Nacht zuster. Haal ik de morgen? Nacht zuster. Doe iets van de pijn. Oh. Nacht zuster. Auw. Oh. Nacht zuster. Auw. Oh. Nacht zuster. Auw. Oh. Iets de pijn. De pijn. De pijn. De pijn. Nacht zuster. Oh omdat hij een vanwege Deze zaterdag gaat er op het filmfestival een documentaire draaien van Doe maar. Hij heet Doe maar, Dit is Alles en is gemaakt door Patrick Lodiers. En daarin wordt onder andere gesproken over dit liedje, Nachtzuster. En eigenlijk werd dit liedje gemaakt in de periode dat Ernst Janssen en Hennie uh, Vrienden... het eigenlijk al een klein beetje zat begonnen te worden. Dat hele Doe Maar vond ik een beetje toch ontluisterend om te horen. Maar ik hoor het liedje nog steeds even graag. Maar ja... Goeienacht. Dag Astrid en Maria. Goedenacht. Hallo. Goedenacht. Nou, we beginnen weer met de vragen. Iedereen kan bellen naar 0800 ja, 1121. Ja, ja. Ik mag alle vragen stellen. Ja hoor, ja. Ja, oké. Okay. Um, er gebeurt s'nachts een hoop uh, op, deze, uh, op deze zender. Ja. Mijn Nachtzuster. Maar er ja. gebeurt ook s'nachts. Op de tv in hoop. Ja. En een van die dingen, dat is astro-tv. Ja. Nou heb ik daar net de televisie afgezet. Ik werd wakker. Voor een, ik, ik, ik was in slaap gevallen. En toen zag ik een, een, een, een mevrouw. En dat is dan een, een medium. En die praat dan uh, uh, aan de telefoon met uh, mensen... Uh, die een hoop geld betalen, want het is uh, schrikbaar en duur. Mm -hmm. uh, die een hoop geld betalen voor een vraag over toekomst, liefde, uh, geld, uh, dingen. Nou ja, oké, okay, voor de toekomst. Ja. Mijn vraag is... Ja. Mijn ja. vraag is... Uh, is daar nou... Iets van waar, heeft iemand, <laughs> heeft iemand nou in heel Nederland ooit het idee gehad dat dit werkt, <laughs> dat dit zin heeft? Nee, serieus. Nee, oh, sorry, Maya. Ja, daarom, ja, sorry. Ja, maar ja. ik zit dan ja. te denken van, ja. ben ik nou zo, uh, ja... Cynisch. Kritisch. Ben ik, ik, ik, ik ben een provinciaaltje, dat klopt. Maar misschien gebeurt er in de grote stad wel van alles waar ik geen weet van heb. En ja. is dit iets wat, wat, wat werkt? Kortom, dat is een vraag aan je. Maar wat je dus eigenlijk bedoelt is... is er iemand die wel eens naar AstroTV heeft gebeld... Ja. en na afloop dacht van... nou ja, ze hebben voorspeld dat mijn hond onder een auto zou komen... Nou, meestal gaat het over uh, grote liefdes. En oh ja. En, en, Ze en, hebben voorspeld dat ik die zo. man in het park tegen zou komen. Ik ben naar het ja. park gegaan. Wat denk je, de man van mijn leven? Ja. Dus er er iemand met zo'n verhaal. Die, ja. En dan zit die mevrouw die, uh, die, die, die, die dat presenteert. Die zit dat met zoveel kunde, met zoveel wijsheid, met zoveel. Ja, zoveel. Nou, die is zo serieus in haar presenteren van... dat ik denk van, nou, ik ben de enige in heel Nederland... die dit nog niet doorheeft. Ja, maar, maar even... Dan vraag Ik, me, maar ik de kijk vraag dat nooit, heeft, hè, want ik zit hier. Maar is, is dan... Uh, want diegene vraag, die dat... Ja. ja? Nee, die, degene die dat presenteert... is toch niet zelf een medium? Dat is nee, toch degene nee, die het nee, aan nee, elkaar nee, verbindt? Nee. ja? Nee, die mevrouw die dat presenteert... die... Ja. Uh, die, die, die, die uh, ...stelt dan ook die, uh, dat medium voor. Ja, precies. En die zegt ja. van nou, en, en, en belt u maar. En komt u maar, want uh, wij hebben gewoon hele goede resultaten. En u bent gewoon heel goed af als u dit nou vannacht doet. En dan denk ik van ja, zijn er, zijn er mensen in Nederland hier? ...werkelijk ja. iets mee opgeschoten zijn. Dat is me... eigenlijk mijn vraag. Ik zat er, vorige week ging het namelijk even over dat Astro TV... ...en toen zat ik even, zat ik even te kijken. Maar die mevrouw die dat presenteert... Dat, ja. ...die presenteerde vroeger bij de Evangelische Omroep. Ik vind dat nogal een stap. Oh, dat weet ik niet. Zij presenteerde volgens mij hoor... presenteerde zij vroeger, zij geloofde en zij niet... ...samen met... Uh, ...hoe heet ze nou... Nou ja, ook met nog iemand die ook heel leuk was, weet ik nog. Potdikkie. Uh, dan ben ik dat het weet vergeten. ik niet. Nou ja, maar ik vond, ik vond het nogal een, een. wending. Een, een, ja. een, een mevrouw uit Sri Lanka of uit India. Ja. En die mevrouw die heette Indra. Misschien mag ik helemaal geen naam noemen. Maar dan. die mevrouw die zag er heel serieus uit. En die gaf echt hele goede adviezen. En dan denk ik van, nou, ben ik nou werkelijk zo'n provinciaaltje dat ik dat allemaal nog niet heb meegekregen. Nou, ik vind het een goede oproep. Marja, gewoon mensen die een, die, een, die een keer hebben meegemaakt dat, ja. uh, dat er een zinnig advies, dat ook nog ja. bleek van toepassing te zijn, uh, binnenkwam via AstroTV 0800 1121. Ik ga het proberen, ja. Marja. Akkoord, ja? dankjewel. Dankjewel. Oh, oh, Marja, Marja? Ja. ik zie voor me hoe je in de nabije uh, toekomst in een soort stilte terechtkomt en dan gaat slapen. Kan dat? Nee, want ik wacht eerst op antwoord. Ja, maar ik zeg ook niet de onmiddellijke toekomst. Ik zeg de nabije okay. toekomst. Oké. Okay. Goed, nou, ik moet nog even oefenen. Heel lekker, ja, heel okay. lekker. Dankjewel, Astrid. Oké, okay, dag. Aleida, ja. goeienacht. Het antwoord van Maya. Oh, dat is snel. Voorzag dat is je snel. Dat, de, dat de vraag kwam? Ja, natuurlijk. Ja. Dat zie ik gelijk. Voordat de telefoon gaat bij jou. Zeg het dus. Nee, to toevallig had ik er bij de fysiotherapeut over een vriend van hem. Ja. Hij heeft daar gewerkt. Bij AstroTV? Bij AstroTV. Oh. Het is nep. Als fysiotherapeut? Nee. Oh. Achter de, achter de, nee, die weer, weer wat anders. Achter de schermen, is, ja. Achter de schermen. Maar wat is er is dan nep? Wat is er nou nep aan dan? Dat degene die belt gewoon een ken, bekende is. En dat, wordt, dat is opgenomen. Het oh. is gewoon opgenomen. Ja, ik kijk het nooit, maar je ziet dus... er belt iemand en die krijgt dan een medium... en dat medium zegt dan dingen over degene die belt. Ja, lieve Astrid, maar Pound, ja. Pound Radio wordt ook uh, opgenomen, helaas. Nee, toch? Wat, nou, ja, toch? Nee, toch? Ja, toch. Oh. En hoe weet ik het allemaal? <laughs> ja, ja. Toevallig versprak die man van Pound nieuws zich... Van Pound op de radio. Die ja. zei van ja, ik heb de uitslag niet gezien van de wedstrijd. Het was twee uur in de nacht. Ja maar, ja, maar dan had hij misschien gewoon de uitslag niet gezien. Dat kan toch? Nee, hij had de hele wedstrijd gezien. Dat oh. was een verschrikkelijke wedstrijd verder. <laughs> en de uitslag weet je niet. Nou, wat een toestand. Maar, maar goed. En, en, uh. en, tel, en hetzelfde telt. Ja. Voor, voor die mediums. Ze zitten daar smiddags. Dat er, dat er het, nu ook niemand zit? Er zit wel iemand, maar het is opgenomen, genomen is een band. Oh. Het is allemaal net en het is een band. En er bel gewoon mensen die hun aanwijzen van... Bel jij, bel jij. Dat kunnen ze ook entrepaceren. Oh, vandaar dat, dat hun ik... zeggen van. Ja, maar ze weten dat natuurlijk... Daar kunnen hun zeggen van, ja. ja, die kennen elkaar. Ja, precies. Oh, maar vandaar dat ik vorige week de hele tijd belde... en niemand aan de lijn kreeg. Ja, dat kost je een vlog. Ik moet zeggen, ik heb de rekening gezien. Nou, ik denk dat het programma wat korter wordt vannacht. Dat het Radio 1 journaal wat eerder moet beginnen om te bezuinigen. Kijk, heb je het al? Heb je het al? Ja. Gelaten, glazen. Nou, dankjewel, nee, Alaida. wel. Je, moet, je, je en, ja. moet echt nooit bellen, want nee. het kost je geld. Nee, maar... Je hebt er niks van. Het is opgenomen en verblazen je. En dit is toch ook opgenomen. We hebben dit gesprek vanmiddag al gevoerd. Oh, toch vanmorgen. Ja, oh, vanmorgen? Ja, het was net even voor twaalf, weet je nog? Oh, ja, weet je wel, hè? Dan moet ik niet vergeten dit eruit te knippen. Nou, dag Aleida, goedemorgen Ja, niet vergeten hoor. Nee, ik zal het nee. doen. Dag. Hoi. Freek, goeienacht. Freek. Goedendacht, goed, goedemorgen. Goedemorgen, Freek. Zeg het uh, eens. Waarom over iets? Het gaat over heel andere dingen: ja. Um, wasmiddelenreclame. Ja. Over 30, 40, 60 graden. En dan denk ik van, hoezo 30, 40, 60? Waarom niet 20, 50, 70 of 90? Oh, ja. Heel apart. Ja. Als ik mijn witte er de waspieren gooi, dan uh, gaan ze lekker op 90. Ja. Lekker wit koken. Ja. En ze weer schoon. Maar waarom dus, uh... wassen waarom, waarom we eigenlijk nooit op 50 graden? Ja, precies. En, en op 70 inderdaad. Ah. Vrek. Dat, dat kwam eens even in me op. Ja, maar, nou, wat een goede vraag. Wie heeft dat bedacht? Ja, wie is daar verantwoordelijk voor? Is het bij alle wasmachines hetzelfde? Die kunnen we daaraan storen of zo. Nou, ding nou. 30, 40, uh, 12, 60, 90. 90. En de wol, het wolwasprogramma. En de voorwas. Hebben ja, we ook nog? Bijvoorbeeld. Extra centrifugeur ja. drogen. Ja. Dus uh, waar hebben we het over? Wie heeft dat bedacht? Goeie vraag, Freek. 0800-1121. Ik zoek een antwoord. Ik ga luisteren. Ja. <laughs> ja, het luisteren. Okido. Doeg. Mandes. Ja, Hallo. Ja, hallo. Hallo. U moet even uw radio uitzetten, want anders dan gaat het een soort van galmen. Oh, ja. Dan moeten we er natuurlijk ja. helemaal naartoe. We maar we wordt niet naartoe. uitgezonden. Nee. Wij nemen het even op en dan kijken we of het wat is. <lacht> ja. Ik kan bijvoorbeeld eigenlijk wel zeggen, nou... Oh, nee, want er waren ook niet uitgezonden. Nee. Nou, ik, het kan me niet schelen of het dat is. Als ja. ik maar een goed antwoord krijg. Ik luister dag en dag naar de radio 1. Ja. Dat is toch fijn, hè? Ja, absoluut. Ja, nou, wil Ik ook. Maar dan heb ik toch, natuurlijk nee, niet dag aan dag, maar. Dan hoor ik zo, dan tegen vier uur wakker. Ja. En dan ook ik op donderdagochtend. Nee, ja. vrijdagochtend. Wat we ja. vanmorgen weer hè? In de cijfers van vandaag. In vandaag donderdag Ja, u moet wel blijven articuleren. We zijn vandaag net vrijdag, toch? Ja, het is nu net vrijdag geworden. Ja, dus als u, als u het vanmorgen hoorde, was het net donderdag geworden. Nee, ik hoor het Tegen vier uur hoor ik het s'nachts. Is een meneer, die heeft een prachtige stem. Hij draait leuke muziek. Hij vertelt leuke dingen over iemand die net verworgen liedje van Gershwin. Als hij dat wat zegt. Ik ben heel erg oud. En er worden zo weinig oude liedjes gedraaid. En ik zou graag willen weten hoe die meneer heet die dat programma presenteert. Uh, dat is Rol Koeners. Roy? Rol Koeners. Ja? Nee Koeners. Dan moet ik het even dubbelchecken, want ik deed het altijd verkeerd. Er zit geen D in. Koeners k o e a e r s Ja, volgens mij wel. Maar ik check het meteen even in de interne mail. Voor de afdeling Mensen in de Nacht bij Radio 1. Ja, Koeners. Ja, is het de rol. Die komt elke donderdag. Het zo. Nou, om verwarring te voorkomen. Dus die zit altijd in de nacht van woensdag op donderdag. Voor de FARA. Ja. Met de. de um, en dan wil ik zeggen, de nacht klinkt anders. Heet, die, heet het volgens mij. Oh, dus hij begint om twaalf uur s'nachts. Nee, hij begint om twee uur. Van twee tot nee. zes. Van twee tot zes. Ja. Koeners. Roel Koeners. Roel Koeners. En kan ik Jimenee ook bellen? Uh, nou heeft u een e-mail? Ja, dat heeft hij. Dat is, uh, ja, ik weet niet of ik. Nou, weet u wat? Als u een mailtje stuurt naar nachtsusterapenstaartjeomroepmax.nl nachtzuster en dan apenstaartje omroepmax.nl Dan stuur ik het door naar Roel, want ik weet niet of Roels. Ik ken alleen Roel persoonlijke e-mail uit mijn hoofd en dan weet ik niet Dan even e-mail, dat moet ik Nachtzuster. Nachtzuster, n a c h t z u Ja, een apenstaartje. Apenstaartje, Oh nee, gewoon zo'n dingetje. En dan omroepmax.nl ja, en dan zorg ik dat uw mailtje bij uh, Rol terechtkomt. Oh, dat is fantastisch. Ja. Ik, heb het, ik moet het zo onthouden. Ik heb een uh, Max. Punt. Nee, is die waar? Ja, gaat goed. Ja. ja, punt NL. Ja. En dan zorg ik niet dat het doorgaat, toe gaat en dat dan, dan, dan, dan, dan, dan Ja. Oh, je, ik het gewoon proberen. Bedankt hoor. Hartstikke ah. goed. Wel Oh, en mevrouw Manders? Ja? Ik, zal ik een, een lekker oud liedje voor u draaien? Oh, doe graag. Ja, dan dra draai ik de Zuiderzee beladen. Was, wat draai je dan? De Zuiderzee beladen. Dat is oud. Ik kan het niet. Nou, moet u Sprake, goed niet, luisteren. Waarom nog zo nooit meer? Daar gaat ze. Voor je ook nooit meer. Oh, doe ik die ook nog?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 I'm Buigt zijn grijze hoofd en dankt de Heer Denk er niet aan, loop naar de maan. Ik altijd een prachtig mooi liefdesliedje gevonden. Ik weet niet of dit nou de plaat was die mevrouw Manders bedoelde... maar ze zei, daar gaat ze. En toen kreeg ik er zin in. Clouseau was dat. En daar gaat ze op radio 10800 1121 is het nummer... dat je kunt gebruiken om vragen of antwoorden door te geven. Ton, goeienacht. Ja, hallo Astrid. Hallo Ton. Het is wel een tijdje geleden. Mijn taal hier gesproken waarschijnlijk. Ja. Misschien, ja. Ja, ik weet het wel bijna ja, ik... zeker. Ja. ja Oké, okay. ja, ik heb een vraag. Het gaat over, over uh, ja, de vroegere tv-ontvangst en, en de, de moderne. Ja. Vroeger was het allemaal analoog en zo. Daar nou, had je geen kabel nodig, helemaal niks. Kon je zomaar uh, op de camping of weet ik waar, kon ja. je zo tv ontvangen in Nederland 1, 2, 3. Ja. Toen waren we wel wat eerder tevreden Mo met het uh, beeld, maar ja. Bijvoorbeeld, ja, nou nee, ik weet het ja, soms uh, was het allemaal beperkt mogelijk weer gezellig. Ja. Maar ja, wat eigenlijk mijn vraag is, alles is nou gedigitaliseerd langs de rand. Mm -hmm. En dan vraag ik me af of je nou een digitaal signaal, of je dat ook om kunt zetten in een analoog signaal. Dat je bij wijze van spreken één abonnement neemt uh, met, met, uh, met z'n eentje en dan uh, lokaal uit gaat zenden. Dat iedereen goedkope uh, analoog uh, tv kan kijken of radio kan luisteren of zo. Ja, ik begrijp of, het niet. Want als ik of, moet eerlijk nou, zeggen: ja, digitaal, ja. Ja, alles is gedigitaliseerd. Maar of je nou een digitaal signaal om kunt zetten een analoog signaal. Oh. Ik ben geen technicus, maar. Ik ook niet. Nee, maar ik heb, okay. ik, jij, jij hebt ze hier wel een beetje rondlopen, die technici. En als die. Ja, ja maar. Ja, als, zodra die dat soort woorden gebruiken, dan, dan uh, sla ik. Ik sla dan op een soort winterstand. Ja, ik, ik, ook, ja, ik, kan, ik, ik begrijp het niet meer. Ja. Nou ja, ja, ja je hebt. Je hebt uh... Ik, ik weet wel dat je digitaal en analoog hebt. Ja, dat ja. heb je. Ja. En, en de vraag is dus eigenlijk of je een digitaal signaal om kunt zetten op de camping, of weet ik veel, een analoog signaal. Maar wat zou, je, wat zou het voordeel daarvan zijn? Want dat probeer ik te ja, begrijpen. Want je, je moet allereerst. Dat... Ja. Ik heb geen kabel, dus ik kan nee. geen tv kijken nu als mijn buurman nou een digitale signaal omzet, in een analoog signaal... Ja. kan ik misschien weer gewoon tv kijken. En dan moet hij het analoge signaal naar jou doorsturen. Ja, nee, ja, ja. Ja, anders dan krijg je het, ik, het niet maar... binnen. Nee, ik ook niet. Nee, nee maar als, ik dan, als dat soort termen op tafel gaan, dan sla ik op tilt. Dus er is vast wel iemand die het begrijpt en die, die belt naar 0800-1121... Dat ik dat en die legt het dan leuk. uit, en dan, dan ga ik ja. gewoon even vier minuten iets anders doen. Zullen we het zo afspreken? Ja, oké. Okay. Nou, Zul... ik ben heel benieuwd. Ja, dus. dus... Van, de, van, de, van digitaal naar analoog. Of je het digitale de signaal om kunt zetten naar analoog signaal, zodat ja, Ton op de camping televisie ja. kan Vroeger, kijken. Zo ligt het. Ja. Ja. ja, nee, het komt goed, Ton. Oh, oké. Okay. Hey, Dank je wel, hè. Dag. 0800 1121. Is een gratis nummer, hoor. Dus uh, je kunt bellen als je het verhaal van Ton begreep... en het ook nog eens een keertje kunt beantwoorden. Sebastian, goeienacht. nacht zuster. Ah, goeienacht, Sebastian. Jou beginnen. Wat zeg je? Dan moet ik zonder jou beginnen. Ja, nou ja, als er een brand is, kan ik hem blussen, hoor. Ja, oh, ja. dat is mooi. Ja. Hey, maar ik, ik wilde eigenlijk, een, nou niet echt een antwoord, maar wat ik denk. Maar ik wil toch even wat zeggen. Het komt door die twee liedjes van net. Ja. Ik luister uh, regelmatig s morgens het Radio 1 Journaal. Ja. Maar zelfs daarmee ben jij nog een baker van rustig radio. Zelfs daarmee ben ik... Je bedoelt dus zeggen dat ik een ja. beetje langzaam praat? Nee. Oh. De liedjes worden helemaal gedraaid. Oh, je ja. zegt tegen die mevrouw... oh, dat draai ik die erna gewoon. En ja. dat doe je ook gewoon. En helemaal. Ja. Ik heb je ook al eens aan de telefoon gehoord... met iemand die maar bleef herhalen. Dat werd echt heel vervelend. En het geduld. <sus> uh, je bleef gewoon met die man in gesprek. Ja. En dat is prettig. Nou, oké, okay, dat gezegd hebben Sebastian. Praat vooral lekker uit. Ja, ja. Denk, ja, die mevrouw uh, die zich afvroeg uh, of mensen dat wel eens meegemaakt hebben van uh, het Astro-TV of ja. voorspellingen uitkwamen. Ja, ja, Marja wil weten of er, er iemand is die wel eens naar Astro-TV heeft gebeld en daarna dacht, zo, dat, uh, da, da, da, da, da, dat sneed hout, wat ze vertelde. Ja. Ja, nou, daar heb ik niet direct antwoord op, oh. maar wel twee dingen. Ja. Ten eerste, er zullen altijd mensen zijn die dat vinden. Want je kan dat natuurlijk altijd op heel veel manieren uitleggen. Dus dat, er zullen altijd mensen zijn die dat hebben. En ik durf niet te zeggen of het nou wel of niet klopt. Daar heb ik mijn eigen gedachten wel over. Maar ik weet het ook niet. Maar het is ook heel logisch nadenken. Als het echt zou werken en er is zoveel geld mee te verdienen in deze marktwerkingsmaatschappij... Uh, dan zouden er nu al heel veel bedrijfjes zijn... die dat veel goedkoper aanbieden. Want die zouden daarmee scoren. En het oh. feit dat dat niet gebeurt... moet eigenlijk al genoeg zeggen... dat is nou oh, het voordeel van een marktmaatschappij. Dat je ik dat soort eigenlijk... dingen dan wel kan... Dat het dan die, die mensen die nu midden in de nacht uh, vragen over, over uh, overleden huisdieren moeten gaan zitten beantwoorden. Of toekomstige liefdes. Als die dat echt zouden kunnen, dan zouden die met z'n allen toch uh, op de beurs zitten om te gaan voorspellen wat de aandelen gaan doen, toch? Ja, dat, dat ook. Ja, ja, dat is een goede, dat ik nog niet eens aan gedacht. Maar goed, Sebastian, Daarom ik, ik, uh, ik begrijp. Ik ja, precies. Nou ja, we hebben het opgelost. Is er verder nog iets? Ja, er was nog een mevrouw daarna. Nou, dat heb ik de hele tijd gedacht, die, vroeg, oh, die mevrouw daarna. Uh, mevrouw Mandes die wilde weten hoe Roel Koeners heette. Nee, nee, daarvoor. Dat was een meneer, die heette Vreken, en die wilde weten... waarom we alleen maar op 30, 40, 60, 90 graden ja, wassen... en niet die. op 50 en 70 en 80. Oh, nou, sorry voor die meneer dan dat ik even dacht dat het een mevrouw was. Ja, was maar maar, niet, uh, maar Sebastian. die als een mevrouw klopt... Yes. Het feit dat ik iedereen uit laat praten, laat dat vooral geen motivatie zijn om heel lang aan het woord te blijven over niks, hè? Nee, nee, nee. Nee, nou, to the point nu. Nou zeg, zo ben je nooit. <laughs> um, hup, hup. Ja, nou ben ik van slag. Ik denk dat het met die 40, 70, 40 60, 90 graden is, Ja. Uh, dat het... Um, dus niet zoveel uitmaakt uh, tussen de 40 en de 60... Ja. Uh, ...dat dat, dat in, in waskracht niet zoveel uitmaakt... ...en dat je dan gaat voor de laagste, omdat dat het meest uh, zuinig is. En dat pas vanaf 60 graden tot 90 graden er duidelijk verschil is... ...en dan vanaf 90 graden weer... Verschil, je neemt dan altijd de laagste temperatuur, want Laagst ja, je wilt zo zuinig mogelijk wassen. Dat ja. is wat ik denk. Was dat to the point genoeg? Ja, ja en er zit, nog, er zit wel wat in ook nog. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. En bedankt hè, voor het bellen. Ja, heel graag gedaan. <laughs> Dag Sebastian, Hoi. oi. Rinsian uit Bergen. Ja, hallo Astrid. Hallo Rinsian. Uh, nou ja, ik zeg het, dus oh ja, het al vaker, uh, vroeg ik me dat af. Want als je dan bijvoorbeeld mijn vader die al, vindt, dan dat wel cola wel lekker. Alleen, dan moet er niet zoveel prikken zetten. Dus dan doe ik er dan een schepje suiker in en dan gaat het even bruisen. En dan uh, gaat de prikker uit. Ja. Maar uh, wat gebeurt er precies? En hoe kan dat? En, en waarom is dat zo? Maar be wacht even hoor, dus dat betekent dat jullie de cola, de, dat jullie die altijd... Uh, tijdens uh, feestjes en dergelijke... dat er altijd een speciale fles voor jouw vader is? Uh, nou, uh, zo kun je het wel zeggen, eigenlijk, ja. Ja, en die, die staat open, ligt op een warme plek? En, uh... Nee, nee, nee. Oh. nee. Ik doe er gewoon in een glas cola, doe er gewoon een paar schepjes suiker... en dan gaat het flink bruisen... <laughs> en dan stond het over en dan is de prikker uit. Maar maar weet je hoeveel suiker er al in een glas cola zit... Ja, heel veel geloof ik. <laughs> uh, zes, acht klontjes Nou, in ieder geval, ik weet het ook niet uit mijn hoofd... maar het is in ieder geval veel, ja. Maar goed, maar ik ja, bedoelde Ja, daar maakt het ook altijd op een de cola. Ik denk dan is dat het minste suiker in misschien. Maar. Oh, omdat het anders op kosten loopt. Ja. Ja. Ja, ah, slim. Nee, maar, maar ik, wat ik probeerde te zeggen was... je kunt ook gewoon de fles open laten staan... Ja, oké, okay. dat kan ook. Maar ja. hoe kan het dat als je de suiker in gooit, dat dan ja. de trigger ook uitgaat. Wat gebeurt er dan allemaal? Ja, dat is een goede vraag. Dus suiker in de cola en dan de prik weg. Want uh, vroeger maakte je er ook sputnik of zoiets. Ja. Dan druk je het wat suiker, koffiemelk. En... Oh, get verdemmen. Seven 7-up toch? Of niet? Nee, gazeuzen. Oh. Er is een tal van mogelijkheden, want als je in een glas cola een mentosje doet... dan, dan, dan stroomt je glas over. Ja, precies. Nou, misschien dat dat hetzelfde effect als suiker is, dat weet ik dus niet. Nee, maar ik het vind goed. gewoon, volgens mij gebeurt er iets chemisch. Eeuw, wat een vieze dingen drinken we eigenlijk, hè? Ja, als je het zo nagaat, dan ja. best wel. Ja, precies. <gulter> en, en, en dan zeggen ze ook nog dat suiker even gevaarlijk is als drugs is. Ja, nou, is ik ook het zo. Niet je bent, raakt er hartstikke verslaafd aan, Joris Jan. Ja, maar Hoe je, je wordt wel actiever. Kunnen we naar jouw programma luisteren? Dat, dat, is, zo. dat is dan weer een voordeel. Kijk, ieder nadeel ja, heeft zijn voordeel. Ja, daar zit dan wel weer wat in. Goed, ik, <gulter> ik hoop, Rinsian dat er een antwoord te vinden is op jouw vraag. Dus als je uh, een schepje suiker in de cola doet, waarom verdwijnt dan de prik? Zo, dan vat ik ja, hem mooi precies. kort samen, toch? Ja. Oké. Okay. Ja, dat is wel een goede, goede uh, uh, uh, samenvatting. <laughs> Dankjewel, je wel, Rinsian. Ik ga op zoek. En misschien is er ook wel een liedje op te vinden, maar dat laat ik weer aan jou. Zou over. je denken? Ik nou, denk het ik. wel. Ik ga er nog ja, even over nadenken. Iets, iets, iets met frisdrank Vraag Rinsian. Ik rins hoop dat straks iemand een bel voor Raad wat ik rijd. Oh ja. Dat komt vast ook nog wel. Ja. was vind ik altijd zo leuk. Oh, ik ook. Ja. Nou, doeg! Oi! <laughs> Fresh. En dat was naar aanleiding van de vraag van Rinse Jan... waarom de prik uit de cola verdwijnt als je de suiker bij doet. Ton wil graag weten of een digitaal televisiesignaal is om te zetten... naar een analoog signaal, zodat hij op de camping televisie kan kijken. Freek wil weten waarom een wasmachine wast op 30, 40, 60 graden... en niet ook op 70 en 80 graden bijvoorbeeld. En Marja is op zoek naar iemand die ooit belde naar Astro TV en daar een advies kreeg waar hij hij of zij daadwerkelijk iets aan heeft gehad. 0800-1121 is het gratis telefoonnummer van Nachtzuster op Radio 1. Diana uit Maarsen, goeienacht. Ja, goeienacht Dag met Diana. Dag Diana, zeg het eens. Um, ik heb uh, wel eens een keer gebeld, maar dan weliswaar niet met AstroTV... maar met Dit is Je Toekomst. Oh, wat is dat dan, Dit is Je Toekomst? Nou, dat is eigenlijk een... Uh... Ongeveer eenzelfde hetzelfde programma, maar dan op een andere zender. Oh, is dat op RTL dan? Want AstroTV ja. is op SBS, hè? Ja, precies. En dit is je is toekomst. RTL. Oh, ja. ja, dit is je toekomst. Ja, en daar ging ja, je naartoe bellen? Ja, het vond inderdaad een hoop geld. Ja. Um, en achteraf schrok ik er ook wel van. Maar ik moet wel zeggen dat ik het wel waard vond. Echt waar? Ja. Maar waar belde je dan voor? Nou ja, ik heb uh, ontzettend veel meegemaakt in de afgelopen uh, vier jaar, zeg maar. Ja. Yeah. En op een gegeven moment zat het me zo boven mijn hoofd. En uh, ik denk, nou, ik bel. Ja. Yeah. En die mevrouw die ik aan de telefoon heb gehad. dat was een Maria. Nou ja, yeah. nou. Ja. De, de, de, yeah. Waarom ik dat nou weer zeg, slaat ook nergens op. Maar het was in elk geval een, een ontzettend lieve vrouw. En. Um, nou ja, zij uh, nie, ze was niet van de voorspellende dingen of uh, dit of dat, maar zij had wel bepaalde gaven. Althans, ja, nou dat zei ze. En ik moet ook bekennen dat de dingen die ze zei tegen me, en, uh, nou, er, er was heel veel wat ze gewoon niet kon weten. Mm -hmm. En waar ze mee kwam. En dat klopt het dan toch allemaal wel. Ja, nou, ik kijk, Diane, ik heb een ja, heel... Ja, je bent natuurlijk hartstikke sceptisch. Ik ben sceptisch, maar ik heb me er ook wel heel erg in verdiept. En, uh, en? Het, het, het, het nare is dat het uh, vrij uh, eenvoudig is om iemand te laten denken dat je het kan, zeg maar... Okay. Maar goed, dat wil, niet, uh, dat wil niet zeggen dat er niet ook mensen zijn die wel uh, iets kunnen wat, uh, wat andere mensen niet kunnen. En er is natuurlijk een, een heel grijs gebied tussen uh, ja. heldervoelendheid en bedriegerij. Alleen, ja. wat, maar wat ik nu heel graag wil weten, Diane, is uh, wat heeft zij gezegd wat ze niet kon weten? Ja, dan moet ik heel erg privé dingen gaan vertellen. Ja, maar dat heb je aan haar ook gedaan. Dat was bij televisie. Ja, maar nee, ik was niet op de televisie. Oh, oh. Nee. nee. Oh, oké. Okay. Nee, um, maar, maar ik belde dat nummer terwijl dat ja. programma was. Oké, okay, maar dan vertel je zeg maar een een soort van vergelijkbaar iets, zeg maar, dat je dan zegt van, nou ja, ik. Um... Uh, uh, weet ik, weet, ik had geld gestolen van mijn moeder, dan zeg je... een vriendin van mij had de nee, no. auto van haar zoon gestolen. Nee. Zo zeg je dan. Nee, ik, ik zei in principe niks. Want uh, ik begon met van... nou, ik bel jou, want ik zit erg in de put. En uh, ja. hoe kan ik hieruit komen? Zoiets. Ja, ja, ja. Nou, en uh, zij uh, is uh, met... Uh, zij voelde dingen in de... Ja, en dan moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dat dan ook wel weer heel wazig vond. Ja, maar dat is ook het probleem, hè? Hoe waziger, hoe meer waarheid er je er zelf nou, in ja, hoort. Ja, dat, ja. Was, dat was het gekke. Ja. Zij voelde dingen in de kosmos. Ja. Ja, dan denk ik, ja, duh. Nou, ja. We zitten allemaal in een kosmos. Ja, we voelen allemaal onszelf <grijpt> ontzettend in de kosmos. Ja. ja. Maar... Ja, ze, ja ik, ik, ik weet niet hoe ik het moet. Ik, ik weet eigenlijk niet precies hoe ik het uit moet leggen. Zij voelde dingen in de kosmos. En die, wat zij voelde, dat vertelde ze aan mij. Ja. En toen dacht ik: van ja. Maar weet je, um, of het nou wel of geen onzin is. Mm. Ze heeft me die nacht ontzettend geholpen. Ja. En dankzij haar ben ik er gewoon nog. Mm. En, nou, ik vind dat dan wel die paar tientjes waard... die ik ervoor heb uitgegeven. Nou, maar dat, dat ben ik ook met je eens. En ik denk, um, uh, soms, als iemand gewoon goed naar je luistert... en even met je meedenkt... dan kan dat ook een hele hoop waard zijn, toch? Ja, nee, de, ja. precies. Dat is ook zo. En zeker op momenten, zeg maar zo midden in de nacht... dat er echt verder ook niemand is. Hmm. Uh, ja, nou ja, en misschien... Uh, is dat de truc wel? Ja, ik weet het ook niet. Maar ja. eh, je vroeg of er iemand wel eens ingetrapt was. Nou, ik ben er ingedomen. Nee, ik nee, nee, nee, nee, nee. Maar dan maak je er zelf iets negatiefs van. Ik geloof best dat je er iets aan kunt hebben. Alleen ik persoonlijk geloof er geen moer van dat ze iets voelen of zien wat andere mensen niet kunnen voelen of zien. En het feit oh, maar... dat, ze, dat ze daarmee adverteren en je oproepen. Dat, dat, vind, dat, dat vind ik een beetje bedriegerij, vind ik dat. Nou, het punt is dat mm. heel veel van die vrouwen die daar dus. Ze hebben allemaal boxen, hè? En dan, nou, dan kun je een bepaald boxnummer kiezen. Ja, nou, ik heb gewoon gezegd, dan geef er maar één. Ja, dat kan mij het schelen. Mm -hmm. En de meeste ja. vrouwen die daar zitten. En, en, en mannen of wat dan ook. De, kijk, weet je, in principe heeft iedereen die gaven. Alleen, de meeste mensen doen er niks mee. Maar wat jij er net zei... Jij, ging, jij hebt je erin verdiept. Ja. En in principe kan iedereen het. Ja, nou, dat ben ik met je eens. Alleen, kijk, ik kan wel... Uh, als ik tegen jou zeg... Uh, uh, nou, ik vraag aan jou, Diana, hoeveel jaar ben jij? Ja, dat ga ik je wel niet vertellen. Hoeveel jaar je bent niet? Ja, ik bedoel... Uh, oké, okay, nou... Uh, oké, okay, ik speel het spelletje mee. Ik ja. ben uh, 57... Kijk, maar bij iedere levensfase horen bepaalde, uh, bepaalde dingen. Dus um, ik kan al, ik, ik, het feit wat ik nu al met jou besproken heb... kan ik als ik zou willen... Kan, <coughs> zou ik zeggen, nou, ik maak even contact met de kosmos. Ja, ja, ja. <laughs> even serieus, want anders krijg ik geen nee, contact. Nee, ik ben serieus. Diane, ik maak contact met de kosmos. Ik voel... Mm -hmm. Ik voel een energie die mij nu doorgeeft, Diane. Dat jij een zware tijd achter de rug hebt. Ja, dat heb ik je net verteld. Ja, ja goed. Maar het klopt wel, hè? Ja. ja, maar dat heb ik je net verteld. Ja, maar het klopt wel. Kijk, en verder okay. voel ik ook... Kijk, je bent van nature... ben jij een behulpzaam creatieve persoonlijkheid. Dat voel ik ook. Oh ja? Yeah. Ja, je zegt... Je zegt wat er in je opkomt. Je bent heel rechtstreeks. Je, uh, je uh, bent eerlijk. Maar uh, soms dan worstel je ook wel met bepaalde onderwerpen. Dat klopt hè, wat ik zeg. Maar dat heeft iedereen natuurlijk. Ja, maar dat zijn allemaal ja, ja. trucjes. Okay, het bedoelt. zijn allemaal trucjes. Ik zeg dingen die uh, positief zijn. Dus die ieder, niemand ja. zal zeggen... nee, ik ben helemaal niet creatief. En ik ben ook niet eerlijk. Dat zegt niemand. <lacht> en, een, en een ander trucje wat ik gebruik... is dat ik de oh. hele tijd bevestig dat wat het klopt wat ik zeg. Als ik nou een keertje, als ik een keertje iets zeg wat niet klopt... dus ik zeg, ja, Diane... Um, je bent nog, uh, nog uh, heel erg zoekende wat je eigenlijk wil gaan doen met je leven. Nou, dat, ja, is... dat is natuurlijk onzin als ik 57 Precies, ben. Precies, dat zeg je tegen ja. iemand die twintig is. En ja. die denkt, ja, dat klopt, hoe weet je dat? Ja. Ach, hoe maar goed, dat nou? Maar als ik tegen jou iets zeg wat niet klopt... en jij zegt, nee, dat is helemaal niet zo... dan moet ik gaan draaien. Dus dan moet ik zeggen, nee, ik bedoel ook niet zoekende in je leven... maar meer dat je nadenkt wat je de komende tijd wil gaan doen. En ah, dan... Ja, maar ik heb wel de laatste tijd erg lang. Van gezondheidsproblemen. Kijk, nou ja, daar Kijk, kunnen we ook wat mee. We, je zouden, je... we zouden makkelijk vier uur oh. AstroTV samen kunnen vullen. Ja. Nee, maar ik bedoel, ja, ik, nee, maar ik ben serieus. Ik ben naar Engeland geweest om dit soort onzin te bestuderen. Dat heet cold okay. reading. En, ja, ja. en je kunt mensen gewoon een hele hoop wijs maken, Maar je kunt mensen ook uh, dingen over zichzelf laten, um, laten vertellen. Inzien. Ja, en, dan, en ja. je hebt zelf vaak... Kijk, jij zit nu heel erg op te letten omdat we het erover hebben. Maar soms mm -hmm. dan heb je zelf al helemaal niet meer in de gaten... wat je nou eigenlijk, um, wat je eigenlijk al verteld hebt en wat je hebt laten blijken. En wat ik ja, gewoon ja. hoor in het feit dat jij enthousiast vertelt... en dat je humor hebt. En, hé, uh, hey, val je nou weg? Zit midden in een heel interessant verhaal. Dat voelde ik niet aankomen, moet ik heel eerlijk zeggen, in de kosmos. Ben je weg, Diana? Nou... Dat is ook wat. Goed, ik zat toch maar op mijn stokpaardje en het gaat natuurlijk om vragen en antwoorden. Ik hoop dat ik Diana een heel klein beetje duiding nog heb kunnen geven en Marja dus ook die belde met de vragen over Astro TV, namelijk of mensen er wel eens echt dat ze dachten van, nou, dat is echt waar dat er iets uit is gekomen dat daar voorspeld werd. En uh, nou, Diana vertelde al dat het uh, niet echt een voorspelling was, maar dat ze er wel daadwerkelijk iets aan gehad heeft. Dat vond ik dan wel weer leerzaam om te horen. 0800-1121. Joop, goeienacht. Hallo, Hallo goeienacht. Hai, zeg het eens, Joop. Nou, ik heb gewoon een huurwoning. Ja. Oh, je zit nog in het Casaluna-verhaal van een uur geleden. Uh, hoezo? Nou, het ging over huurwoningen bij uh, Casaluna. Nou, oké, okay, weet ja. ik niet precies. Oh. Maar, um, um, ik... ik als je je geld op de bank zet, dan levert het 2 of 3 procent op. En als je, um, uh, um, als je zonnecellen installeert, dan levert het de 8 procent op. Nou, nou is mijn vraag, van waarom gaan die wooncoöperaties niet gewoon overal uh, zonnecellen installeren? Ja. Hallo? Hallo. Ja, omdat ze dan eerst flinke bedragen moeten gaan investeren. Ja, maar ja, je weet wel wat het oplevert, toch? Ja, maar als je het nodig hebt, heb je er geen beschikking over. Ja, als je nood hebt, heb je geen beschikking over. Nee, dan moet je je zonnecellen gaan verkopen en dan moet je dan... Maar... Nou, oh, ik moet, oh, ik doe het weer. Ja, ik zit nog een beetje op mijn stokpaardje van net. Dus ik, uh, maar ik moet natuurlijk geen antwoord geven. Ik moet zeggen, bel met het antwoord naar 0800-1121. Oh, dat draait natuurlijk niet om mij. Dus uh, waarom gaan uh, woningbouwverenigingen voor huurwoningen... Uh, uh, waarom uh, gebruiken ze beschikbaar geld niet om zonnecellen te installeren? Want dat levert weer uh, rendement op. Dat is de Juist. vraag, hè? Heel uh, goed. Ja, dat verwoord nou. ik mooi. Ik hoop dat ik het nog een keer kan Heb straks. Heb een fijne avond. Hetzelfde. Dag Joop. Doeg. Ria, goedenacht. Ria, uh, Ria, je moet eventjes je radio uit, uitzetten, want ik hoorde Joop bij jou nog antwoord uh, geven. Ja, hallo? Hallo, Ria. Ja, dat ben ik. Dag, zeg het eens. M ja, met enige vertraging. Want eh. ik kijk uh, digitaal tv via digitale. Ja. En... Uh, dat is een reactie op um, de vraag van meneer, die digitale signaal... Ja, die, dat uh, dacht ik al, dat het daarmee te maken zou hebben. ...analogiseren, ja. omdat hij dan gratis analoog tv kan kijken. Ja. Maar je kan ook gratis digitaal tv kijken en radio luisteren, want dat doe ik ook. Dus het is helemaal niet nodig gratis. om het digitale signaal te analogiseren. Gratis? Ja, tuurlijk. Hoe doe je dat dan? Nou, dat zeg ik al met een digitale ontvanger... Ja, maar daar moet je toch wel voor betalen? Nee. Tuurlijk wel. Ja, het, het ontvangertje moet je betalen. Maar dat is net zoals je uh, analoge tv wil ontvangen vroeger. Dan moest je ook een antenne hebben. En dan moest je op je dak klemmen. Ja. En dan kon je tv kijken. En, en nu heb je een digitale ontvanger. En dan hoef je niet voor je dak voor op. En dan hoef je maar alleen het ontvangertje de... te betalen. En dan heb je Nederland 1, 2 en 3. Ja, en een lokale zender. Oh. En met mooi weer kan ik, maar ik zit in de bu buurt van de Duitse grens. Dan met, als het heel mooi weer is, kan ja. ik ook Duitse zenders ontvangen. Oh, maar en geen uh, ik hou van Holland en uh, Crime Scene Investigation? Nee. Ja, als je dat wil, moet ja. je extra betalen. Oh, maar je okay. kan ook radio. 1, 2, 3, 4, oh, 5. Nou, dan en dan ben je er al. Ja. Ontvangen. En uh, hier Gelderland, maar lokale zender. Dus als je in Noord-Holland woont, uh, weet ik veel. Radio Noord-Holland. Ja. En ook nog van X, wat dat ook mogen zijn op de radio. Nou, wat handig. Nou, en um, als je goed oplet. Want uh, dan, ik heb ook een tv'tje gekocht, een kleintje. Ja. Waar dat digitale ontvanger al ingebouwd zit. Het oh. is een tv ter grootte van een, zeg maar een, een boek. Ja. Dat is nou. Een mini-tv. En daar heb je helemaal niks van aparte ontvangen meer voor nodig. En uh, het was ook nog zo dat er, een, er zit een accu in. Ja. Omdat ik hem constant in het stopcontact heb. Hè? Maar je kon hem, zeg maar, um, net als een boek in je tas meenemen. En als je ergens, uh, wil op het strand uh, een voetbalwedstrijd of, wie, of zo. Dan kon je twee uur uh, zomaar tv kijken. met dat ding. Nou, hè. Niet op Maar, en dus moet... ja, wat kost ja? dat boek? Dat boek kostte 79 euro. Oh. TV inclusief ontvangen enzovoort. En dan kan je digitaal radio en tv op ontvangen. Nou, en ik kan je Zonder publiek oproepen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat wist ik helemaal niet. Nou, kijk, Astrid, dat zit zo. Vroeger oh, ja. had je uh, analoge ontvangst. Ja. En um, toen had je, moest je luisteren en kijkgeld betalen. Hmm. Maar toen dat nee, maar afgeslacht... dat zit nu... Ja, ja, ja. Nee, dat heeft er wel degelijk mee te maken. Oh. Het luister- en kijkgeld wordt nu via de belasting geïnd. Ja. En omdat dus iedereen... Ja, luister moet je, je dat vrij beschikbaar geldt. maken natuurlijk, dat vind ik ook. De publieke zenders, ja. moet je de publieke zenders, daar betaal je jezelf voor. Ja. En moet je die dus kunnen ontvangen. En dat ja. kan dus ook. Voor zover we er dus... nog zijn natuurlijk, hè. Nou, ik vind, ik vind het op zich best wel uh, genoeg hoor. Ja. Maar, um, wel. Dus, je, dus je meneer hoeft verder niks te an uh, analogiseren. Hij moet gewoon naar de winkel gaan. Nou en, ja, hij wil uh, natuurlijk gewoon graag weten of het kan. Dat blijft natuurlijk staan. Hij blijft natu wil nog steeds graag weten of het mogelijk is. Maar goed, uh, Ria, ja, maar, we gaan. Ik, ik af, Ria, dat dat... Ria, Ria, Ria. Ja? ja, we moeten naar ja. het nieuws gaan luisteren. Daar heb je voor betaald via de belastingen. Ja, ja. Ik had ook een antwoord op de. Een uh, vraag over de was van de kipdup. Ja, moet je even blijven hangen, want we moeten naar okay. het nieuws gaan luisteren. 08011 n. Nachtzuster, een programma van Max.